Goedemiddag, ik ben Bienbuis. En dit is het nieuws van NOS op 3. Een Engelse taxichauffeur heeft mogelijk een hele hoop levens gered. Zijn taxi ontplofte gisterochtend voor de deur van een ziekenhuis in de stad Liverpool. Volgens Britse media zou hij uit de taxi zijn gesprongen en de deuren op slot hebben gedaan. De passagier kwam door de ontploffing om het leven. Die had een zelfgemaakte bom bij zich, zegt de politie. Our inquiries also indicate that the device was brought into the cab by the passenger. The reason why he then took it to the Women's Hospital is unknown, as is the reason na de explosie zijn vier mensen opgepakt op verdenking van terrorisme. De explosie was vlak voor een oorlogsherdenking zou beginnen. Maar of dat er iets mee te maken heeft is nog niet bekend. Ook in België komen er extra coronaregels om de cijfers in de ziekenhuizen te drukken. De premier komt eerder bij elkaar met experts. En er ligt van alles op tafel, zegt deze verslaggever. We horen dat er geen draconische maatregelen komen, zoals sluitingen... maar wel zogenoemde beschermingsmaatregelen. Dus ook mondmaskers samen met de al verplichte coronatregelen pas, onder meer op evenementen. Experts zouden ook adviseren om nachtclubs te sluiten en standaard weer thuis te werken tot kerst, volgens een gelekt rapport. Er zitten vijf mensen vast voor een dodelijke schietpartij in Breda. Gistermiddag werd er een man van 52 neergeschoten bij een woonwagenkamp. Hij overleed ter plekke. Een van de verdachten is volgens de politie een bekende van het slachtoffer problemen stapelen zich op voor het Nederlands elftal. Zaterdagavond lukt het oranje niet om een ticket binnen te halen voor het WK volgend jaar. Morgenavond is er een nieuwe kans, maar dan wel zonder supporters in een lege kuip. En nu is Bonsco's roeien van Gaal ook nog eens geblesseerd aan zijn heup. Verslaggever Jeroen Stekelenburg zag de bondscoach vanochtend met een golfkarretje op het trainingsveld rondrijden. Want Van Gaal is hard gevallen toen hij zijn fiets wilde neerzetten. Het Ongemak is zo groot ja, dat hij dus niet op een andere manier op het trainingsveld kan zijn vandaag dan in een golfkarretje. Ja, morgen wordt ongetwijfeld ook een uitdaging. Als die wedstrijd in de Kuip is, dan zit hij ongetwijfeld in een rolstoel langs de lijn. Ja, veel ongemak voor deze hele belangrijke wedstrijd. Het weer. Het is een grijze dag met nauwelijks zon en een graad of acht. Morgen verandert er weinig. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB. Op de N706 Dronten Almere staat bij de aansluiting met de A27 drie kilometer file in beide richtingen.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 reis langs de entree is gratis Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM ZFM Met nu Rainbow Radio Zandvoort. Welcome aboard We should make our time here an exciting adventure The Pounding won't stop weird flashes hallucinations strange smells and sounds Every experience triggers more memories. Should I tell you why we watch again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 Als ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou? Ja, dit prachtige nummer van Claudia de Breijs stond vorig jaar op nummer, nummer 1. 1. inderdaad In de, in de 51. Top 51, ja. inderdaad. Ja. En uh, we hebben het uh, kort in het vorige uur hebben we het er al even over gehad dat we in december weer een regenboogtop gaan houden. Maar niet top 51, maar top... 52. 52. Dat het 52 jaar geleden is, hè? De Stonewall. Ja, precies. Want ja. daar hebben we het aan gekoppen. En de, daar de we het gekoppt, ja. hele, Dus inderdaad. elk jaar komt er een nummer bij. Ja, precies. Ja. En over vijf jaar zitten we in de top 57. Of iets. niet <laughs> ja. Zo groeien wij door. Dus het wordt, uiteindelijk zo. wordt het een... Als we zo lang blijven bestaan... Top natuurlijk 2000. Een hele mooie... Wie weet gaan we dat ook nog bereiken, ja.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 speciaal ook in Zandvoort, omdat hij de allereerste Pride at Beach natuurlijk, Annita Meijer, hier op ja, live optrad. Precies. En uh, daarmee inderdaad een succes had, want dat is natuurlijk gewoon een, een golden oldie, om het zo Uit, te zeggen. Uiteraard. uiteraard natuurlijk kan meezingen, een soort gay anthem. Ja. En, uh, en ja, dan hebben we het over een ander gay anthem, nummer 4. YMCA! Van The Village People. <laughs> Hoe kan het ook anders en dergelijke. <laughs> en dan op nummer 5, dat prachtige nummer van Shirley Bessie. I Am What I Am. Ja, precies. Dus dat ja. natuurlijk, zeg maar John van Eert. Uh,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 de nummers er niet opstaan, die zij graag zouden willen horen, en die enigszins natuurlijk wel gelinkt zijn aan de Regenmoog Community. Precies. Toch? Ja. Dat is dan toch... Of het is de artiest, of het is het nummer wat daarnaar verwijst. Ja, of dan, het is geadopteerd. Of het is, is geadopteerd, community. dat mag precies, ook. Hè, als ja, het, ja, als ja. het echt een nummer is, waar, waarvan je weet, nou, als je dat nummer draait, dan ja. is dat... Uh, Zoals Gloria Gaynor, ja. I Will Survive, was natuurlijk had er gewoon helemaal mee te maken, het maar het is het natuurlijk wel geworden, want ja,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 Je, ja, vanaf uh, in ieder uh, ja, geval 8 november volgens mij. En dan uh, ja, ja, vanaf dat moment Cor, vanaf de website Core. We zijn afhankelijk van Core dat hij het op de site zet als wij het maar aanleveren. Hè? Want ja. dat is dan wel de bedoeling natuurlijk. Ja. <lacht> ja. Uh, Core, kun jij nog eventjes de juiste Earl uh, herhalen? Want ik uh, brabbelde net eventjes uh, zijn zeg maar antwoord of wel met, met het. Oh, dat doet dat Jel, dat Jel, gaat uh, Jelma. Ja, Jelma. Ja, je wel. kunt uh, altijd oh. natuurlijk kijken oh. voor de laatste updates op uh, www.zfn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 Eentje, hè? Jeetje, ja, dat is een hele moeilijke en daar confronteer je me ook wel echt direct mee. Maar um, nou, ik word wel altijd gewoon ontzettend blij van Anita Meijer met Why Tell Me Why. Ik ja, dat is gewoon wel een lekker nummer waar ik goed van af, uit, mijn, uit mijn dak uh, ga. Dus, ja, ja, en ja. ja, ik heb echt een zwak voor Claudia dat eruit. Voor mij moet die erin blijven. Ja, ja, ja. ja, mag ik dan bij jou? Dat is, uh... We gaan het zien. En uh, wanneer, de, de schudden. schudde, wat, wat, wat wordt jullie, uh, jullie verhaal? Ja, ik moet wel erg bukken. <laughs> kan je nog wel praten, Cor? Ik kan wel een beetje praten. Um, ik moet het allemaal even bekijken. Weet ik uh, denk niet. dat ik uh, voor uh, dat nummer van uh, onze Zandvoortse zangeres Luna, ademloos door de nacht voor de Nederlandse versie. Ja, was voor. Volk... Ja. Oh ja. Ja, ja, ja, ja. ja, nou heb jij geen microfoon meer. Precies, dat was vorig jaar. Ik loop helemaal een niet te draaien op met microfoon zit. <laughs> ja. ja. Maar dat was inderdaad vorig jaar ook een, ja. een van, van de nummers in de top ja. Ja. ja, ja, ja. Dus ik ga wel even kijken wat ik ga doen. Ja, Mirko.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 met uh, Ariana Grande, Rain On Me. En dat is nu de beurt aan uh, de column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 Een prachtige column, uh, inderdaad weer. Een uh, mooie verzameling van, uh, van zeg maar, uh, uh, kunstuitingen inderdaad. Waar je ook heel mooi die ontwikkeling uh, in, uh, in ziet. Um, ik moest ineens denken aan de Celluloid Closet, die film. Kan je die nog herinneren? Gebaseerd nee. op een boek uit 1981... Um,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 een soort erotische uh, scène ontstond in een gesprek... tussen een absoluut ongelooflijke uh, uh, heteroseksuele acteur... die daar helemaal niks van moest hebben... voorzitter van de bapen de, des, destijds ook... Um, en zijn tegenspeler die uh, in de dialoog... eigenlijk een soort romantische vriendschap uh, uh, zeg maar, uh, verkondigde. En daar ben ik eventjes een naam kwijt. Het was zo'n Romeinse film... Nou ja, goed, misschien popt dat later nog <laughs> op. Dus, uh, ja, ja, maar dat is hetzelfde voor het closet is inderdaad ook een okay. leuk... Uh, ja. Dankjewel, uh, ja Wat ja. hebben jullie zelf eigenlijk met de LHBTI-kunst? Uh, dus, uh, valt dat jullie meteen op als dat uh, ergens wordt vertoond...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 ja, ik maak graag bronzen beelden in alle formaten. Prachtige bronzen beelden die we ook veel langs de, langs de boulevard zien. Hè? Ja, ja, ja, ja die zijn van jou. Prachtig. <kijng> maar je doet niet alleen maar dat, want je bent een druk mens. En uh, je maakt dus ook muziek. Ja, al en, heel lang.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 Onze nieuwe eigen muziek en dan zijn we deze tweede CD met de mooie titel Songs of Poverty. En een beetje een, een weerschijning van deze tijd ook. Uh, wonder wel goed die geslaagd, denk ik zeg maar. Mooi, nou ja, leuk. En, en, en wat bestaat de band uit? Dat, dat, uh, hoeveel mensen? <tie> twee. Eh, twee. Oh, jullie zijn met z'n twee. Oké. mukten doet de muziek en ik doe de. Zo texten. klinkt het niet. <lacht> dus, <lacht> oh, <gelukkens lacht> ik heb uh, een muzieknummer gehoord en uh, ja. het klinkt alsof jullie niemand meer zijn. Dus ja, nou, sterker nog, er, zijn geen, geen, uh, er is geen één muzikant aan te pas gekomen. Nee, oké. Okay, okay. ja, Dat is bij, interessant. Bij, Vertel. Ja, het, is, het is allemaal uh, op de computer gemaakt. Op de computer gemaakt, oké. Okay. Uh, ja. Boven de stemmen de, ja. de, de stem, hoofdzakelijk door, door Marlijn En af en toe uh, aangevuld door mijn stem. Leuk. En uh, nou, daar komen we wel in mee. Ja, wat goed zeg. Dat, dat hoor je inderdaad niet. Ik had het niet verwacht. Dat, uh, grappig. En, en um, nou, je, je vertelde al dat jullie dus al eerder wel in, met bands hebben gewerkt en samen ja. weer muziek hebben gemaakt. En dan uiteindelijk is dit project eruit gekomen. Uh, maar jullie, jullie noemen het dus geen.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 uitgewerkt aan de hand van de teksten, de structuur. En, uh, en uh, ja, uiteindelijk steeds uh, een stukje toegevoegd... een stukje weggehaald, zoals het met alle goede dingen gaat. En uiteindelijk blijft er een mooi nummer over. Waarvan nu, uh, op die nieuwste CD uh, uh, 60 minuten bijna bij elkaar hebben. Negen nummers. En, mooi. En, uh, met hele ritmische dingen. En wat, uh, wat, uh, en wat uh, gevoeliger dingen. En uh, ja, echt over deze tijd ook... Uh, we leven in donkere tijden. Het is ook een beetje donkere muziek. Ze gaan een stukje draaien. Dat is al. Het uh... nou, klinkt heel vrolijk. Als je een beetje de tekst volgt, dan word je echt wel een beetje.. <laughs> Het droevig als je okay. me tegen het staat te komen. Okay. <laughs> goed. Maar goed, ja, dat is een okay. detail natuurlijk. Ja, ja Nou ja, het is, uh, tekst is wel belangrijk natuurlijk. En uh, het is zo grappig dat dan droevig tekst op, op vrolijke muziek kan. En dat is uh, nou, vrolijk. Zo vrolijk. is misschien een beetje... Ook ook... Andere, ben je altijd vrolijk? Nee toch? <laughs> nee, nee, zeker niet. <laughs> nee, niemand is toch altijd vrolijk. Nee. Dat, uh, dat is, uh... En, en, en ju treden jullie ook op? Of, uh... Nee, we zijn nu, uh... nou zeg het maar...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 Ja, oké. Okay. Ja. Leuk, ja. Wanneer ja, is dat dan? Ja, precies. Ja, wanneer? Koek. Ja, laten jullie horen. Ja, ja, ja. ja dan, dus wij horen dat uh, nog heel graag. Want dan uh, gaan we daar weer uh, natuurlijk uh, bekendmaken. Uh, ik denk dat we uh, hierbij gaan afronden, maar uh, niet uh, natuurlijk zonder dat we uh, van jullie een nummer gaan draaien. Uh, wil je zelf. Aankondigen welk nummer het wordt? Nou, het nummer heet The Border. En dat gaat over uh, een over uh, grens. Een grensoversteking die overgestoken wordt. Naar, ja. uh, naar een ja. nieuw leven, naar de risico's nieuwe, die erbij ja, zitten. Ja, ja, ja. ja. En het is dus van de CD, nog een keer voor het Songs of Poverty. Songs of Poverty. Ja, arm ik, ik best wel arm als wat. Ja. <laughs> Bye. Daar hebben we het helemaal niet over gehad. Nee, het project. Het project heet. Is hij open? Nee, hij is niet open. Nu is hij open. Oké. Microfoon is afgesloten. Ja, nee, het project heet Walking the She, inderdaad. En dus de CD. Even. Ik ga hem weer even kwijt. Songs of pop. Songs of posts. Liederen vanuit armoede.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 In tekst en in, in affiniteit in de relatie van Bernie Taupin en Elton John tot dit nummer. Nou ja, we ja. gaan uh, naar het nummer luisteren en uh, Dank dankjewel wel. dat je hier aan tafel verscheen. Nou, ik ben heel blij dat ik heb mogen komen. Graag gedaan. er je Dankjewel. En now I shine Only when it starts to rain We gaan er nu weer uit. Het zit er weer op uh, aan de techniek. Uh, Mirko Gerritsen en Koor De presentatie, Ronald Huskens, Jelma Koper en Anja Westerwil natuurlijk. Ja. En volgende, volgende maand, 6 december... Vijf uur lang, regenboog, top 52. Van vijf, stemmen vanaf, vanaf, vanaf, vanaf, vanaf, vanaf 8, uh, 8 november. Vanaf 8 november, 8 november kun je stemmen. Tot de, de volgende het. keer dan. Dat was hij. <laughs> <laughs> dus het is voorbij gevlogen. Tot ziens. Ja, het ging te snel. <laughs> A falling star. Wake up where the clouds are far behind me. Where troubles fade like lemon drops. Will you cross the chimney top?